Het is nieuws van 1 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. China blijft het klimaatakkoord van Parijs steunen. Ook als de VS eruit stapt. De Chinese premier Li zei tijdens een bezoek aan Duitsland dat er een wereldwijde consensus is over de strijd tegen klimaatverandering. Hij reageert daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Trump uit het klimaatverdrag van Parijs zou willen stappen. Trump maakt later vandaag meer bekend over het Amerikaanse standpunt. De Amerikaanse verffabrikant PPG ziet af van de overname van Axonobel. Nobel. De Amerikanen moesten uiterlijk vandaag een bot indienen bij toezichthouder AFM. Nu het bedrijf dat niet heeft gedaan... moet het een half jaar afzien van nieuwe overnamepogingen. Axonobel Nobel sloeg in de afgelopen maanden verschillende overnamepogingen af. Elf leerlingen en vijf leraren uit Geldrop... zijn ernstig gewond geraakt bij het beursongeluk vanochtend bij Calais. De aard van hun verwondingen is nog onduidelijk... Eerder werd al bekend dat de buschauffeur zwaargewond raakte. In de bus zaten zo'n 50 leerlingen van het Strabrechtcollege in Gelderop en hun begeleiders waren op weg voor een dagtrip naar Londen. Door een fout bij de IND hebben 2 tot 3.000 vreemdelingen... geen inburgeringsexamen hoeven doen, terwijl dat wel de bedoeling was. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft dat de IND per abuis zaken niet heeft aangepast. Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor vrijstellingen... voor de inburgeringscursus verzwaard maar de IND is blijven toetsen volgens de oude voorwaarden. Inmiddels is de fout hersteld. De Nederlandse Yvonne Snitcher, die vermist werd in Libië... blijkt door de Libische autoriteiten te zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk hoe lang ze al vastzit en waar ze van wordt verdacht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd of Snitcher bezoek mag ontvangen. Haar vermissing werd gisteren bekend, maar ze was al enige dagen van de radar. Het weer vrij zonnig, weinig wind, 19 graden aan zee en 25 in het zuiden. Morgen op veel plaatsen zomerswarm, 24 tot 29 graden. Morgenavond in het zuiden, kans op een onweersbui. Dit is die verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de N44 Wassenaar Den Haag... voor de aansluiting met de N14 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En welkom terug <laughs> bij het tweede uur van de Peppershow. Take one. Take one. spreekt. <laughs> Maharishi Yogesh van de Meer. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Within You Without You was niet de eerste poging van George Harrison om een nummer op het album te krijgen. Zijn eerste poging was It's Only a Northern Song. De algemene indruk over dat nummer bij de andere leden van de band en bij George Martin en Geoff Emmerich was niet bepaald positief. John Lennon weigerde zelfs om op de backing track mee te spelen. Gelukkig kwam hij toen met Within You, Without You. Toen hij op gitaar het nummer liet horen... was niet iedereen direct enthousiast... maar dat ver veranderde snel na de eerste echte opname. <coughs> Sorry. Op deze compositie is geen andere Beatle dan George te horen. Ook de instrumenten van John Paul, George en Ringo... zijn niet te horen op dit nummer. De instrumenten die je wel hoort zijn van Indiaanse afkomst, sitar tamboura, tabla en dilruba. En naast de Indiase instrumenten was er ook een orkest... bestaande uit professionele Engelse instrumentalisten. Zij moesten de muziek gebaseerd op Indiase ritmes uitvoeren... en dat viel niet mee. Ze raakten er behoorlijk gefrustreerd van... en er waren diverse sessies nodig om het goed te krijgen. En dan was er ook nog het gelach, net als bij Being, Benefit, of Being for the Benefit of Mr. Kite... Afkomstig van een geluidseffect LP, het gelach aan het eind van Within You Without You. Niemand die daar iets van begreep, maar George Harrison wilde alleen maar dat het publiek niet dacht dat hij het allemaal te ernstig nam. Harrison helemaal. en uh, van, uh, de, We zijn dus begonnen aan Kant 2, uur 2, Kant 2. Want uh, nou, we doen een kant per uur nu. <laughs> Daar komt het ongeveer op neer. <laughs> maar dat geeft allemaal niks. Ik bedoel, uh, Beatle-fans vinden dit allemaal prima, denk ik zomaar. Denk ik. En als je geen Beatle-fan bent, ja, dan heb je een beetje pech. Vier uur lang. <laughs> nou vier uur lang. <laughs> maar goed, uh, vertel, we gaan naar When I'm 64. Juist, in het jaar 1958. En Paul McCartney was toen pas 16 jaar, schreef hij When I'm 64. En al tijdens hun jaren in Hamburg, dus nog voordat ze beroemd waren... werd dit nummer tijdens het optreden gespeeld. Voornamelijk als de stroom uitviel, dan speelden ze dit nummer akoestisch. Verder is in principe heel weinig te vertellen over When I'm 64. Omdat ze het nummer al jaren spelen, was de, opnemen, de opname van de backing track... op 6 december van het jaar 66, een fluitje van een cent... Paul was toen nog niet helemaal tevreden... want hij wilde de muziek laten klinken... zoals zijn vader dat vroeger speelde in zijn eigen Jim Mac Jazz Band. En dus bedacht George Martin dat het toevoegen van klarinetten precies was wat McCartney bedoelde. En over de When I'm 64 kan ook nog worden gezegd... dat het voor alle Beatles toen de tijd niet iets was waar ze naar uitkeken. Op leeftijd geraken en in een huisje zitten met kleinkinderen op hun knie... John en George hebben dat helaas niet kunnen beleven. En Paul en Ringo hebben het nog veel te druk met opnemen en optreden, los my hair, many years from now. We zijn die klein netten dan. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ik heb even gebeld. Daar zijn ze dan. zoveel dingen tegelijk bezig zijn. Dat is niet verstandig. Maar vertel. Vertel. We gaan naar het nummer Lovely, Lovely Rita. En Paul die was een beetje aan het rommelen op het piano in Liverpool toen hij een gesprek hoorde waarin ze zeiden dat in Amerika de parking meter women meter maids werden genoemd. Onderweg naar het huis van zijn broer bedacht hij bij meter maids de naam Rita. En het nummer Lovely Rita was geboren. Paul maakte het George Martin duidelijk dat hij de achtergrondzang exact wilde laten klinken zoals de Beach Boys het deden. Voor de rest is er niet zoveel bijzonders over het nummer en de opname te vertellen. Behalve over de piano solo die werd gespeeld door George Martin. Voornamelijk omdat de Beatles zelf geen idee hadden hoe ze dat gedeelte moesten vullen. Ook interessant is dat Paul tijdens de opname van Sgt. Pepper de gewoonte had ontwikkeld om de baspartij als laatste op te nemen. En hij nam daar ruim de tijd voor. Hij wachtte totdat er niemand meer in de studio aanwezig was. Behalve de technicus natuurlijk. Zodat hij volkomen ongestoord zijn baspartij kon spelen. Voor de meeschrijvers: Davy Jones van de Monkeys was tijdens een van de opnames van Manhunt 64 aanwezig in de studio. Groot nieuws. Ja, dus nog een klein detail verder te vertellen over die piano solo. Ja. Want ook George Martin kon hem niet spelen zoals hij op de plaat staat. En hij is op halve snelheid opgenomen. Ja, klopt ja. En, uh, en toen hebben ze hem dus gewoon, uh, toen ze hem dus gewoon uh, twee keer zo snel ja. afgedraaid. En dat trucje heeft hij ooit een keer eerder uitgehaald bij In My Life of Brother Soul. Want daar zit zo'n Bachianse stukje piano in. Ja. En daar hebben ze hetzelfde geintje geflikt. Uh, op halve snelheid opnemen en toen, met een, op, toen op dubbele snelheid afspelen. Zodat het klonk als een klaversymbool. Mm -hmm. Lovely Rita. Nou, hier is weer een stukje Outtake. My guitar still seems to go in and out, like it's... like the lead's wrong. I did a free girl one then, one of them. You don't know what you're doing. Just you pull me, piece. Keep that one. All right, let's go. One, two, three, four. It's laudate <laughs> con... ...una worka... Nu is het zo langzaam. Toch you May Meter made. ja. Ook trouwens wel eens het verhaal gehoord dat. Uh, ik weet niet of jij dat ook had, maar ik heb ook wel eens het verhaal gehoord dat. Uh, Paul uh, dit liedje eigenlijk uh, eerst wilde schrijven. als heel negatief over parkeerwachters. omdat ja. hij een bol gehad had. Ja, klopt. Ja. Dat, uh, dat is ook nog zo'n verhaal wat, er, wat eraan vastzit. zit. Ja, dat is volkomen correct. Ja. <laughs> Goed. Uh, we gaan, we gaan lekker door. En het volgende nummer is ook weer een hoop over te vertellen. Ja. Uh, namelijk. Good morning, good, good morning. morning. En dat op, uh, om uh, tien voor half uh, drie. Uh, nee, tien voor half twee is middag. Ja. Good morning, uh, good morning, good morning. Good morning, good morning. Oké. Okay. In 1966, had ik al eerder verteld. gaven de Beatles hun laatste concert in Candlestick Park. En toen ze na afloop van de tour thuiskwamen. hadden ze eigenlijk niets meer te doen. Ze wilden even wat rust inbouwen voordat ze de studio in gingen voor een nieuwe LP. John woonde in Weybridge en zijn leven was saai... en hij was ontevreden, onder andere ook over zijn huwelijk met Cynthia. Hij sliep veel en hij keek veel televisie. En op de tv zag hij een commercial van Kellogg's Cornflakes en dat bracht hem op het idee voor Good Morning, Good Morning. De tekst van de commercial wordt door Lennon gebruikt... voor het Good Morning, Good Morning refrein. En in de liedtekst wordt daarnaast in de regel... It's time for tea and meet the wife verwezen naar de BBC-serie Meet the Wife. Over de muziek van Good Morning Good Morning was hij ook niet heel erg tevreden. Hij wilde het geluid van een kopersectie toevoegen... maar niet van afgestudeerde koperblazers... maar van een aantal vrienden van hem die speelden in de groep Sounds Incorporated... die op eigen houtje een hit hadden gehad met Cast Your Fate to the Wind. Oh ja, die. Waarin trouwens de kopersectie totaal geen enkele rol speelde. Nee. Het duurde even voordat de juiste opname kon worden gemaakt... maar het lukte tenslotte wel. En toen kreeg John ook nog het idee dat hij aan het einde van het nummer Dierengeluiden wilde. Die geluiden werden weer van een LP gehaald uit de EMI-geluidseffecten-serie. Volume 35. Het laatste dier dat klonk was een kip. En dat was vanwege de Kellogg's-verpakking. En dat het toevallig heel goed samenviel met het volgende nummer, dat was meer geluk dan dat er over was nagedacht. To do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't want to go feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone See is half asleep and you're on your own, you're in the street Nou nergens netkoper blazers net als <laughs> <weer statie kopen. laughs> Ah De kip good, good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Nothing to do to save his life Call his wife and Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Girl. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing Everything is closed, it's like a ruin Everyone you see is half asleep And you're on your own, you're in the street After a while, you start to smile, now you feel cool Then you decide to take a walk by the old school Nothing has changed, it's still the same I've got nothing to say, but it's okay good morning, good morning. It's getting dark, everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife Somebody needs to know the time. glad like that I'm here Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear Go to a show, you hope she goes I've got nothing to say, but it's okay Good morning, good morning, uh -huh. Dat was een rare idee hoor, die, uh, die Lennon. En ik vraag, me, ik vraag me nou even wat af. Dat uh, zinnetje wat hij zei, I go to a show. She, I hope she goes. Ja. Zou dat over Yoko gegaan zijn? Nee, die kennen die toen nog niet. Oh, nee, nee dat, die dat, die volgens toen. mij niet. Nee, oh, dat is. Uh, okay. dat is uh, maar dat de, uh, viel me nou even op. Eigenlijk. Ja, nee, dat is denk ik van een, van een iets later. Misschien ook wel net hoor. Dat hij er misschien voor het eerst net gezien had die, in die galerij waar ze een. Uh, uh, Waar zij een show gaf. En waar hij ja. toen op een ladder moest klimmen. Om, om aan het plafond een, een briefje te zien. Met erop breathe. Of zo. ja. zoiets was het geladen. <lacht> maar goed. We <lacht> gaan naar de finale. En die gaan we even helemaal draaien Bart. Want, want ja. dan kan daarna onze web het regio nieuws doen. Okay. Dus dat stellen we even uit. ja prima Want anders moeten we het, moeten we het helemaal onderbreken. En het, de volgende twee stukken gaan natuurlijk naadloos in elkaar over. Uh, het gaat natuurlijk over Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band als soort van afkondiging repriced, van uh, yep. ja en daarna A Day in the Life. Ja. Uh, vertel. Nou, Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band, the Repriced... was eigenlijk het idee van Neil Aspinall, een van de twee beroemde roadies van de Beatles. Hij stelde voor om als ze het project toch zagen als het optreden van de Pepper Band, dan moesten ze het ook zo afsluiten. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Op zaterdag 1 april 67 namen de Beatles het nummer op. Van 7 uur s ochtends tot 6 uur s morgens. Nee, van 7 uur s avonds tot 6 uur s morgens. Ze namen 9 takes op, vier waren met een valse start. En de vijfde teken werd als beste beschouwd. Het is ringo. Het is because you're listening to me singing. I'll stop singing. Man. You know. Okay. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Ja, en daarna kwam natuurlijk het monumentale slot van uh, dit album. Ja. Namelijk A Day, in, A day the in the Life. En dat schreef John Lennon naar aanleiding van een auto-ongeluk... waarin de Guinness-erfgenaam Tara Brown overleed. De oorspronkelijke titel van het nummer was In the Life... maar dat werd al snel A Day in the Life. John was helemaal tevreden over het nummer... Hij miste alleen in het middengedeelte iets. En gelukkig had Paul nog iets liggen... waarvan hij dacht dat het wel zou passen. Woke up, fell out of bed enzovoort. En bij het opnemen werd altijd afgeteld. One, two, three, four. Meestal door Paul. Omdat hij het beste voelde wat het tempo moest zijn. Deze keer was het John die aftelde. En hij moest het natuurlijk weer anders doen. Ja, nou, ja. dat komt zo. Dus het is een schuifte. Ja. Ja. Schuifte. schuifte. Dat, schuifte. dat komt zo. Ja, nee, dat komt zo. Delete. Ja, <laughs> Ja, en, en ook hier is nog over te vertellen dat, uh, dat over de, dat auto-ongeluk, dat men dat als aanwijzing gebruikt. Ja. Voor uh, die zogenaamde Paul is doodvraag. Ja, Moet je horen, daar komt Ferry. In come plant very. Dat de mic on the piano, quite low. There's just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Ja, en uh, nog interessant te vertellen is als uh, detail over dit nummer ook nog het middenstuk natuurlijk met dat orkest. Want dat moest natuurlijk ook een complete chaos worden. Volgens, zoals Lennon wel vaker complete chaos creëert. Yes. En uh, de muzikanten, die, uh, het orkest wat, wat in, de, in de studio was, 40 man sterk als ik het goed had. Er werd gewoon gezegd: jongens, jullie krijgen 16 maten om van 2 uh, octaven de lage E naar de hoge E te komen. Ja. En hoe je het doet, moet je zelf weten. Ja. Als je maar op tijd bent. <laughs> dus er werd gewoon afgeteld. En uh, uh, toen moest dat gewoon gebeuren. Dat, dat, uh, u hoort een klein stukje van de outtake nog op de achtergrond. Dat is verder niet zo interessant. Dat is gewoon hetzelfde. Maar dat orkest, dat, dat moest dat dus gewoon doen. Eh, toen hoorde ik afgelopen vrijdag natuurlijk toch weer een, een, een broodje aapverhaal over het feit dat er eh, volgens meneer eh, de Busonier 70 piano's in de studio zouden hebben gestaan om het eindakkoord van Den Lijn te spelen. Grote onzin, de grootste denkbare onzin die er is. Dus uh, die man die moet zich ook eens beter gewoon informeren over de materie. Want daar klopt helemaal niks van. En dat uh, heb ik ook nog nooit in een van de beschrijvingen uh, gelezen. Well, nee, wel nee. Onzin dus. Sterker nog, het waren gewoon maar drie piano's ja. en een harmonium. Ja. En dat was het eigenlijk. Ja. Precies, en als je, je weet zelf, als je bij een piano uh, het, het rechterpedaal intrapt... dat het heel lang duurt voor het uitgestorven is. Verder nog eventjes als detail, en dan gaan we hem draaien... voordat we straks Beb de nieuws gaan laten lezen. Uh, verder nog detail dat er aan het eind van het nummer een uh, hele hoge pieptoon zit... En uh, dat was om de honden ook mee te laten ja. genieten. John Lennon had gezegd, this is just to annoy your dog. Precies. <laughs> Omdat <laughs> honden de, de enigen waren die die toon honden, horen konden, de yeah. mensen dus niet. En ook het stukje, it could be never any, any other, wat in de uitloopgroep van Sgt. Pepper zit. Kijk, dit is dat stukje met dat orkest, maar het orkest is er nog niet. <laughs> um, dat wou ik maar zeggen, oh ja, dat. dat uh, ook dat werd dus uitweer, weer gezien als een soort bewijs voor de dol. Dood van Paul. It never could be any other. Onzin. Ja. Onzin. En nog eens onzin. Goed, achter elkaar krijgt u ze te horen. Sergeant Pepper. En the day in the life. En dan het regio nieuws. Sorry, Beb, dat je even moet wachten hoor. Oh, ik wacht even. <laughs> Changed. A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was on the House of Lords I saw a film today, oh boy The English Army had just won the war Crowd of people turned away, but I just have to look, having read fell out of bed, dragged a comb across my head Found my way downstairs and drank a cup And looking up, I noticed I was late Found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream Als je dan vroeger zo'n pick upje had wat dan het eind uh, automatisch afsloeg... Dus dan hoorde je dat laatste stukje niet, hè? <laughs> dan hoorde je dat laatste stukje niet. <laughs> dus als je dan zo'n gramofon had die gewoon lekker doordraaide... Dan, ik laat het wel even horen. Dus ik vind een eh, klein stukje, even, even een klein stukje. En, uh, maar je moest dus inderdaad geen, geen, uh, geen grammofoon hebben die afsloeg. Want dat zat in de uitloopgroef ja. van de LP. Ook dat was alweer zo'n zo idee. Die gasten hadden echt ideeën die, uh, die nooit iemand uh, daarvoor. Maar dan komt het letterlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, en dat gaat dan gewoon, uh, gaat gewoon door tot het, en dan toe. Uh, en dat ook werd weer als aanwijzing gezien voor ja. zogenaamd dat Paul dus dood zou zijn. Onzin. Maar goed, we gaan eventjes want ze zit vol ongeduld te wachten, dames en heren. Uh, ze wil heel graag u weer vertellen wat er allemaal nieuws in de regio Zandvoort hier is. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Mep Beachclub vroeger aan het Bloemendaalse strand wordt gestraft door de gemeente... vanwege ernstige overlast het afgelopen weekend. De strandtent moet de komende twee weekenden de deuren sluiten. Dit wordt bevestigd door waarnemend burgemeester Bernd Snijders aan het NH-nieuws. Bij vroeger en bij strandtent Fuel werd afgelopen weekend een strandfeest georganiseerd omdat er zo'n 3500 kaarten meer waren verkocht... dan de capaciteit van de banden bij de strandtent toestond... braken er een uit. Daarbij heeft de politie met harde hand moeten ingrijpen. De burgemeester bevestigde dat vroeger vorig jaar ook al eens is gewaarschuwd... na een soortgelijk incident. Dat is dan ook de reden dat vroeger bestraft is... al naar gelang het horeca-sanctiebeleid. Beachclub Fuel heeft nog nooit eerder problemen veroorzaakt... en daarom zijn... Dit keer vanaf gekomen met een waarschuwing. Bert Schneiders meent dat het een zware straf is... die ook effect zal hebben. De organisator van vroeger, Frank Bloem... van de, het uh, uit de hand gelopen strandfeest... heeft momenteel meer narigheid van het missen. Want hij wordt bedreigd. Vooral zijn dochter moet het ontgelden. Ze durft het huis niet meer uit. Boze feestgangers hebben op internet... Uh, bij Strandend vroeger een... Uh, bedreigingen uit en zo circuleert er op het moment een poster... met de foto van Frank Bloem waarboven staat... Wanted, dead or alive? Ander nieuws. Zaterdag 3 juni aanstaande... pakt het college van burgemeester en wethouders... de stalen ros om de wijk in te gaan. Wilt u iets laten zien in die wijk? Heeft u ideeën? Bent u trots op iets? Wat leeft en speelt er in uw wijk? En hoe ervaart u de veiligheid in uw wijk? Dit zijn initiatieven die u... heeft u initiatieven die de ondersteuning nodig hebben. Het college wil dat graag met u over in gesprek gaan. En daarom komen zij. Van negen tot kwart voor tien fietsen ze door de wijk... en zij starten op het Badhuisplein. Van kwart voor tien kwart voor elf bent u welkom... In, bij een bijeenkomst in Café Nuf. Dan gaan zij via Bentveld, Nieuw Unicum, Huis in de Duinen, kost verloren... En daarna is er een bijeenkomst van 11 tot kwart voor 11. Nee, kwart voor 12 is die bijeenkomst. Excuses. Bij het Huis in de Duinen. Er is een opening. Men bespreekt met u wat er goed gaat in de wijk. Hoe dingen versterkt kunnen worden. En wat uw wensen zijn. En daarna is er de afsluiting. Het volgende nieuws is dat er aanstaande zaterdag in de. Even kijken. In de bomschuitenvereniging uh, Club aan de Tolweg 10 de open dag is. Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar weer bomschuiten getoond... en zijn er gebouwen nagebouwd die er niet meer zijn. Er is te bewonderen de koetsen die vroeger te water gingen. Er zijn medewerkers aanwezig om u alles uit te leggen... en al uw vragen te beantwoorden. Er is weer een avondvierdaagse opkomst en die bestart aanstaande dinsdagavond. Hij is van aanstaande dinsdagavond 6 juni tot vrijdagavond 9 juni. Deze avondvierdaagse mogen ook uw viervoeters meewandelen. Voor de honden wordt onderweg gezorgd met hondenkoekjes en water... door Dobies van de Grote Krocht. U kunt kiezen uit een route van 5 kilometer of 10 kilometer... En bij beide vindt u halverwege een rust- en controleplaats. De start is dinsdag 6 juni, woensdag 7 juni en donderdag 8 juni... in het Rode Kruisgebouw aan de Nikolaas Beetstaan 14. Welke avond, wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt vrijdag een welverdiende medaille. Kaarten en voorverkoop kosten 5 euro... en die zijn te kopen bij Bruna en Dobie aan de Grote Krocht...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 Bloemendaal, Zandvoort en Muiden, Noordwijk en omgeving en het strandweer betekent. Vandaag kunnen wij zien dat het zonnig is. Wij voelen weinig wind. De maximum temperatuur is 22 graden. Vanmiddag wordt er wel wat afkoeling door wind van zee verwacht. Morgen is het zonnig. Tegen de avond toenemende bewolking en in de avond een kleine buienkans. Het is een zwakke zuidoostenwind. De maximum temperatuur voor morgen vrijdag is circa 25 graden. De vooruitzichten voor het komend weekend: en voor het wordt vrijdag warm. In het weekend is er een overgang naar koele weer en daarna wordt het lichtwisselvallig. De gemiddelde temperatuur voor nu is circa 19 graden, de zeewatertemperatuur en langs het strand is plusminus 17 graden. Het weer is opgesteld door Lex van den Hoorn van de Mediapagina en wij wensen u een heerlijk weekend. En eens uh, dus even kijken naar de klok. Het is uh, bijna tien voor. Hè? Ja, bijna tien voor. Nou, veertien voor nog. En uh, gaan we dus nu eventjes ons oorspronkelijke plan trekken. Want we hadden natuurlijk veel meer tijd nodig voor... Uh, Originele album. Uh, voor het originele album. <laughs> maar is op zich niks en niks mee mis. De komende tijd, tot en met het laatste uur. Het laatste uur gaan we nu natuurlijk de nieuwe remix voor u draaien. Tussen drie en vier. En uh, die draaien we integraal. Dan gaan we ook niet tussendoor kletsen. Want alle informatie weten we al. Dus dat doen we. Geheel integraal draaien we het hele album. In die fantastische remix van Giles Martin. Nu even iets heel anders. Een tijdgenoot. En Een tijdgenoot. Nee, nee, nee, wacht even. Nee. Ik, effe, ik heb even een ander leuk verhaaltje. <laughs> even wachten hoor. Ja, even wachten even. Ja, even wachten. Oh ja, hier. Uh, want op, uh, vlak nadat het album Sgt. Pepper uitkwam, uh, dames en heren... Dat weet u, dat was op 1 juni. Dat is dus vandaag. Uh, vijf jaar geleden. Had Jimi Hendrix een optreden in een club in Londen several the, theater ja en daar was Paul McCartney bij aanwezig en George en George ook ja, ja. en wie verbaast wie schetst hun verbazing dat ze toen dit hoorden ja. Net een LP uit en dan krijg je dit voor je kiezen. Hij drie dagen, dus hij om het te leren. Ja. En hij begon er gewoon mee. <laughs> hij begon er gewoon mee. Uh, andere prachtige cover. En dat is een van de weinige keren dat ik eigenlijk vind dat een kuffer beter is dan het origineel. Dat komt heel weinig voor. Dat, dat komt heel weinig voor. Maar in dit geval natuurlijk wel. Want het was 1969, een paar jaar later. Toen uh, een uh, meneer met een uh, schuurpapieren stem uit Sheffield uh, <lacht> uh, ontdekt werd door een aantal mensen. Hij had al wat platen gemaakt, maar dat werd allemaal niks. En op een gegeven moment werd het opgepakt door een aantal mensen... waaronder Jimmy Page van uh, Let's, Let's Apple In... B.J. Wilson van uh, Procol Harm. En nog een aantal mensen. En die speelden mee op deze gigantische cover. En het werd een knijter van een hit. Wereld hit. Een wereldhit. Een wereldhit, ja. Joe Walker, hebben we het natuurlijk over. En with a little help from my, my friends. friends. You!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 I don't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 Natuurlijk met uh, nog een belangrijk man die wij uh, vergaten te vermelden en dat was Stevie Winwood op Hemondorgel en uh, Joe Cocker dus en with a little help from my friends de volgende cover, uh, die kunnen we denk ik nog net draaien dat is ook een, een hele mooie. Dat uh, is een meneer waarvan je dit niet zou verwachten. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft zich uh, inderdaad ook bezig gehouden met. Ik ga niet zeggen bezondigd. Want ik vind de versie die hij ervan gemaakt heeft best wel heel mooi. Uh, we hebben het over Bono. En dan gaat het natuurlijk over de zanger van YouTube. Too. You too. Ja. Yeah. Uh, die heeft een. Uh, had je die alles gehoord nog niet? Hè? Nee. nee. nee. Nou, nee. Hij, is echt, hij is echt heel mooi. Uh, Bono heeft een prachtige versie gemaakt dus van het nummer Lucy in the Sky with ja. the Diamonds. Dan komt hij aan, Bono. Picture yourself in a boat on a river. Tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with scope eyes So she's gone Lucy in, Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Follow her down to a bridge by a rock Rockin' horse people Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the shore Waiting to take you away With plasticine porters, With looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes meer vertaald naar nou ja, de huidige tijd zou ik maar zeggen ja, het, is, het is ook nog zo dat uh, het nummer is eigenlijk uh, van Bono, maar uh, de instrumenten en de background vocals die worden gedaan door The Edge ja, ja. en het nummer komt van een album Across the Universe uit 2007 ja ja en dat is weer een film ja, Across uh, die, the ja, Universe ja, ja. Die heb ik. dat is een hele leuke, mooie film trouwens ook weer met allemaal Beatle muziek erin maar dit is het dus Bono en edge. Ja, en we gaan naar het nieuws. En dan een heel klein stukje West Montgomery. West, ah ja. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.